9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vannacht plaatselijk weer glad kan worden... door bevriezing en sneeuwval. Ook vanavond zijn door gladheid weer een paar ongelukken gebeurd... onder meer op de A12. Rijkswaterstaat verwacht voor morgenochtend... geen grote problemen op de weg door wintersweer. Naar verwachting valt morgen alleen in Zuid-Limburg... nog wat lichte sneeuw in de ochtendspits. De NS heeft aangekondigd morgen opnieuw volgens een aangepaste dienstregeling te rijden... waardoor er minder treinen worden ingezet. Het dodental na de explosies bij een universiteit in de Syrische stad Aleppo is opgelopen tot zeker 50, Zeggen activisten en de waarnemersorganisatie Observatory for Human Rights. De gouverneur spreekt van ruim 80 doden. Er zijn tientallen gewonden. Eerder vandaag waren er twee zware explosies. Over de oorzaak bestaat onduidelijkheid. Maar ooggetuigen zeggen dat er kort voor de explosie een vliegtuig van het Syrische leger overvloog.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. We hebben het over de sneeuw. Luc, wat gaan we doen zo meteen? Ja, dat was ik. Ja. En wat we gaan doen zo meteen. We gaan het hebben over de sneeuw. En over de sneeuw en het heeft een beetje gesneeuwd. Dus daar gaan we het over hebben. En ja, ja, nee, we gaan de hele dag doornemen. Ja, we gaan de hele Zagen dag doornemen. En dan doen we in een razend tempo. Ja. En we kijken even naar het sneeuwballengevecht. We hebben Piet Paulusma. Ja. We kijken natuurlijk even naar alle tweets. Wat die hebben opgeleverd. Je gaat mij tips geven over how to drive your new car. Ja, en als je op Twitter hebt gekeken. Dan heb je al die fotootjes voorbij zien komen. Daar zijn weer mannen helemaal bezeten van geraakt. Kortom, het, de sneeuw van alle kanten. De sneeuw van alle kanten. Dat. Eh, we gaan naar Thailand, daar uh, hebben ze natuurlijk monniken en dat zijn officieel hele lieve, aardige, goedbedoelende mensen. Maar uh, tegenwoordig uh, doen die hele rare dingen, Mark Koster. Dingen die jij en ik niet doen. Oh, Aha, spannend. Wat, wat, wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij dat voorstellen? Zo meteen, ja, luister maar. En Mark Koster, die uh, maakt zich zorgen over uh, de missen in de wereld. Wat betekent dat nou nog? Ja, Denmark? dat is ontzettend jammer dat die vrouwen... Die ons eigenlijk verder brengen, zo in discrediet zijn geraakt. Daar hebben we het zo meteen over. Maar eerst. is Topics. Precies, met Luc Hieking. En we beginnen met het sportnieuws. Op 5 staat dat gesprek dat Oprah Winfrey gisteren had met Lens Armstrong. Gisteren werd het gesprek opgenomen. Vrijdagochtend wordt het hier in Nederland uitgezonden. Maar eigenlijk twijfelt helemaal niemand eraan. Armstrong gaat bekennen dat hij doping heeft gebruikt. Hij schijnt te hebben bekend dat hij prestatiebevorderende middelen heeft gebruikt tijdens zijn wielercarrière. Er hebben twee personen gezegd, dat deden al deze anonieme bronnen na afloop van het interview met Oprah Winfrey. Dat had ze met de outfieldrenner. En don donderdag wordt dat uitgezonden. Vrijdag. Dat wordt donderdag uitgezonden. Nee, nee, nee. nee. Het is vrijdag. Het is... Van donderdag op vrijdagnacht, maar dan is het drie uur in de ochtend en dan is het vrijdag. Donderdag wordt dat uitgezonden. Nee, nee, nee, ik durf dat wel te betwijfelen. Het is weliswaar midden in de nacht, maar het is dan toch. We praten met Wieler even. Slaghebber. Ja. Gio Lippens, okay. Gio, goeiemorgen. Gaan we door. Goedemorgen. Ja, het hoge woord lijkt eruit. Kan jou niet als verrassing komen? Nee, ik kom niet echt als een hele grote verrassing. Past ook wel een klein beetje in de campagne die Lens Armstrong op dit moment voert. Om toch aan de ene kant wat uh, proberen de schade te beperken. over...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 en Gio, nu heeft Armstrong ook al zijn excuses aangeboden aan het personeel van Livestrong. Hoe ging dat over? Hij heeft inderdaad zijn excuses gemaakt en is daarbij aanpolteren emotioneel geworden. Gio Lippens, hartelijk dank. We gaan allemaal kijken naar dat interview met Lance Armstrong. Dat wordt donderdag uitgezonden. Vrijdag. Over en sluit. Slaat het er nou weer op? Heel hard nadenken. Ja. Ik, ik was vlak bij mijn werk. Dus ik was heel vroeg. Goed. Mm -hmm. uh, uh, uh, <laughs> ik moet er wel soms even een handleiding bij geven. Ja, ik uh, <laughs> stuur hem wel even door, Fiat. Hé, hey, weet je wat shitbeesten zijn nou? Uh, echt? Gewoon echt gewoon, dat je, dat je, die waar iedereen een pleuren zei kan, Gansen, echt. <laughs> en daarom moeten er een half miljoen ganzen kapot worden geschoten. Gansen veroorzaken veel schade aan de natuur en voor boeren. Er zijn er te veel. Vooral in de lente vreten ze gras op en plukken de natuur kaal. Dat moet tegengegaan worden. Precies, precies. Dat houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op, Het houdt niet op, niet vanzelf. En dus moeten die rallenbeesten de shredder in. En dat gebeurt nu ook. Alle organisaties zijn erover eens geworden dat ganzen inderdaad gewoon stomme dieren zijn die maar beter dood kunnen zijn. Er is besloten om meer dan een half miljoen ganzen te doden. Ook natuurorganisaties zien geen andere oplossing. Op drie dan. De eerste marathon op natuureis van dit jaar. Zojuist verreden in Noord-Laren. Bob de Vries en Mariska Huisman wonnen van harte. Voorafgaand aan de marathon zijn er verschrikkelijk veel mensen bezig geweest met de organisatie. Zo ook de KNSB. En die maakten zich wel een klein beetje zorgen over de sneeuw. Want dat is niet goed voor het ijs. Nee, dat is niet goed voor het ijs. Dat moeten ze dan wel afhalen, die sneeuw. Ja, Wat, wat doet de sneeuw met het ijs? Ja, daar broeit het ijs onder en dan vriest het absoluut niet meer. Nee. En, en um, als je het niet weghaalt? Ja, dan hebben we geen ijsgroei meer. en uh, überhaupt maar... niet? Nee, in principe oh, gewoon niet meer. Ja. Gelukkig, zover is het nooit gekomen. En dat komt door de <laughs> vrijwilligers. Ik was toevallig gisteravond in Haaksbergen... en daar hebben die mensen heel vernuftig aan lieren ontwikkeld... met een grote sneeuwschuif. Ze waren gistermiddag begonnen en uh, ze hadden daar, de sneeuw er al af. Ja, het stikt van de vrijwilligers ook, hè. Als het, als het eenmaal gaat vriezen, dan wil iedereen wel, wel meehelpen. Ja, dat is absoluut fantastisch hoeveel vrijwilligers daar beschikbaar zijn. Ja, je denkt soms wel eens van, goh, hé, hey, uh, moeten die mensen niet gewoon werken, maar jij dan ineens, uh, <lacht> oh ja, crisis. Nou, ja goed. En niet iedereen kan erom lachen. <lacht> Sommige mensen vinden die hele marathon echt verschrikkelijk. <lacht> Bijvoorbeeld de bewoners van deze basisschool, die moeten hun lokale afstaan. En jullie school wordt dus gebruikt als dus kleedkamer. Ja, dat vind ik best wel stom, want het stinkt er altijd. Twee jaar geleden, toen waren de mannen in onze kleedkamer... al het verf was uitgelopen op de ramen. Ach man, dat was echt zo onbeholpen, Pungels. Het was warm daar in een sauna. Oh, dat is echt... Jezus, man zet even lekker een raampje open. Nou, ik weet niet wat we gaan doen, maar we moeten niet in onze vakken... en uh, iets raars schrijven bijvoorbeeld, en niet klieren. Precies, niet klieren, gewoon met je poten van onze spullen afblijven... en niet de hele avond scheten laten. Pies! <laughs> Op 1 en 2, de kou eerste leuke kanten, want die zijn er volop, zo kan je bijvoorbeeld lekker sneeuwballen gooien. Ik probeer mijn opa te verslaan met een sneeuwballengevecht. Hij was vanmorgen wel naar school geweest, maar dat was om half 11 weer terug. Waarom dat dan? Um, ja, de bussen gingen niet meer door het sneeuw. Aha. Dus we konden niet meer naar school toe. Aha. Ja, ja. ja. Nou, dat is gek, want ik heb alle busmaatschappijen bij jou uit de buurt gebeld. En uh, volgens hen hebben ze gewoon alle diensten gereden. En uh, er stond ook een klein groepje schoolkinderen sneeuwballen te gooien naar een bus. Maar die zijn dan expres niet ingestapt. Ik bedoel, ik wil je er de vet niet bijlaan, hoor. Maar toch maar even een mailtje naar je school en je ouders gestuurd. Dus, fijne dag. Ja hoor, oké. Okay. No. Als je niet voor sneeuwballen <lacht> gooien hout, dan kan je gaan schaatsen. Op de meeste plekken, met uitzondering van de Noordzee, zijn de Nederlandse wateren bedekt met een laagje ijs. En dus is het druk bij de schaatsenslijp. Je hoort het hè? hier staat de slaap, slaap, oh, schaatsersluipen, moeilijk woord. Nee hoor, schaatsersluipen, oh ja, vrek, gelijk. Uh, Giel Mollema, eigenlijk al vanaf vanmorgen 7 uur aan één stuk door ja, schaatsen te slijpen. Het is ongelooflijk, ik heb hier een uurtje in de winkel gestaan. En werkelijk waar, de deur jongen, tring tring, tring tring, tring tring. Ja, en hoe kan dat toch Giel Mollema? Is het nodig om ze jaarlijks te laten slijpen? Ja, dat is zeker nodig. Tring tring. En, uh, ja, waarom... Tring tring tring, tring. Um, Waarom het zo druk is? Ik denk toch dat, uh, dat mensen uh, tring, toch, niet tring, tring. <tog> tring, tring. toch niet allemaal schaatsen hebben of vanus. Tring tring. Of tring. Of tring of tring tring. Tring. Dus, uh... Tring um, nou tring, ja, als... tring. Heel veel succes met het sluipen. Ja, tring tring. Dat de middelijke kant. Hè? De sneeuw zorgt namelijk voor veel overlast. Al vroeg in de ochtend ondervonden veel mensen de schaduwkant van de sneeuw. John Bakker, oi, we horen <coughs> van files die uh, wel heel lang zijn: 50 kilometer. Die zal er maar in staan. Ja, en er zitten ook vertragingstijden bij van, van zo'n twee uur.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 Ja, ja, ja. Nou, dat is toch leuk om mee te dit maken. Dit is een all-time uh, record. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Een record nog nooit stond er zoveel file. Uiteindelijk was de rij langer dan duizend kilometer. Is, dit is, zou je dit een, een file of een infarct kunnen noemen... als het zo in het midden en zuiden helemaal vast staat? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Niet alleen automobilisten hadden last van de sneeuw... ook fietsers en ook openbaar vervoerders. Dus ze rijden wel, trams ook wel. Maar maat. Ja, het duurt best wel lang en net ook. Ik heb gewoon een half uur gewacht. Waar moet je heen? Ik ga naar school. Oh, dan kun je toch ook gewoon naar huis gaan nu. Nee, ja, ik heb allemaal toetsen, dus het moet wel. Het is wel belangrijk, school. Nou, we hopen dat er snel een, nou, een nou, taxi leef. komt. Succes en ik hoop dat je op tijd bent op school. Ja, heel erg bedankt. U ook. Ja, het is niet bekend of Marcel ook op tijd op school is aangekomen. <laughs> Tot zover de topics van vandaag. Straks uh, <laughs> nog wat we gaan praten over. Dus nieuw. Ja, blijf zitten, Luc. Wat oh, ja. we uh, praten met de NS online, want uh, we geven je even een update... Uh, uh, over wat er deze dag allemaal gebeurd is op uh, deze winterse dag. Te beginnen met de NS. Die werden natuurlijk overspoeld met vragen. Vooral op Twitter. En dan kan je op het uh, NOS... -NS, sorry, sorry. NS online, moet ik zeggen. Uh, kan je alles vragen, je frustratie kwijt. En het mooie is, dan krijg je ook nog antwoord. Er zit een vierkoppig Twitter-team van de NS de hele dag te twitteren. Onder leiding van Gerjan Vassen. Goedenavond. Vanaf 8 uur vanochtend tot 6 uur vanavond heb jij onafgebroken zitten twitteren. Ja, ik gelukkig niet alleen. We zaten dus met vier mensen en continu achter. En dat doen we graag. Ja, je zou wel kapot zijn, of niet? Nou, het valt mee hoor. Het is een uh, intensieve dag, want we hebben echt uh, ontzettend veel uh, tweets langs zien komen. Ja. Maar uh, ja, weet je, we doen het graag. En er zijn ook heel veel mensen die ons complimenten geven voor het feit uh, dat het toch allemaal goed is gegaan. Nou, vandaag. Dat is zeker zo. Ik, ik heb het natuurlijk even bekeken. De, uh, en, en, nou ja, er natuurlijk zit ook heel wat gescheld tussen. Gezeur uiteraard. Maar um, ook heel veel mensen met complimentjes. En jullie zijn ook heel aardig. Dat valt me vooral zo op. Ik lees even wat dingen voor. Het André Kaper, ik zie het ook staan, kan zo geen reden achterhalen... maar in ieder geval sterkte nog. Ed Joop Schippers, bedankt voor je bericht en een prettige avond. Um, een, een hele mooie avond, heel veel succes. Er zit wel een heel hele, een hele marketingplan achter, zo te horen, of niet? Nee, geen uh, heel marketingplan. Het is voor ons namelijk een uh, middel om snel en persoonlijk uh, mensen uh, van informatie te voorzien. Ja, maar heel, op een hele aardige manier. Ja, nou ja, dat, is natuurlijk wel, uh, dat past wel goed bij onze organisatie. En uh, we zitten er gewoon graag in, de klant. Wat zijn nou de meest opmerkelijke vragen die je hebt binnengekregen? Vandaag? Ja. Um, ik zag gewoon een hele leuke voorbij komen. Iemand die vroeg zich af van... Moet een machinist nou eigenlijk ook op met dit weer de ramen krabben? <lacht> ik dacht van, hé, hey, dat vind ik wel een... En het antwoord is... En natuurlijk moeten zij uh, altijd zorgen voor een uh, mooi schone schoon raam. En uh, in die nodig moeten we ook gewoon natuurlijk gewoon krabben. Ja, ja. maar uh, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk ook aardig wat gescheld. Mensen die ontevreden zijn, trek je dat persoonlijk aan? Nee, nee, nee. Kijk, het, het is natuurlijk wel is een heel persoonlijk middel. Uh, dat wel, maar mensen schrijven eerst naar de organisatie en dan reageert de persoon. En dat uh, daar zijn wij dan. En uh, juist ook als mensen gewoon negatief naar ons toe komen, is het input voor de organisatie waarin we ook uh, mee kunnen schakelen. Want meestal merk je ook wel weer, als je met de mensen in gesprek gaat, dat je dan ook even aan de andere kant van het kunt te zien. Ja, want dit is volgens mij de eerste keer dat de NS zo groot uitpakt, hè? met, met zo'n team en dan de, de hele dag op, op die tweet zitten. Uh, we zitten er al sinds 2010. En, uh, maar ja, we worden wel steeds groter, dus het worden nog ja. steeds zichtbaar. Alleen de uh, afgelopen paar dagen hebben we in duizend nieuwe volgers erbij gekregen. Ja. Dus ja, het gaat nog hè. Gaan, gaan jullie ook uh, op uh, tweets in die ja, niet gericht zijn aan jullie die over NS? Ga je ook op woorden zoeken, echt, uh, dat je dan ja. mensen ook ja. nog meer ja. de les leest, doe je dat ook? Ja, alleen al even vandaag ongeveer 20.000 tweets die over ja. onze dienstverlening gaan. Lijkt een en, beetje druk. Uh, dat, dat is heel veel en uh, daar gaan we natuurlijk wel even kijken van goh welke zijn uh, interessant om eventjes op te reageren. Uh, en, uh, maar we hebben de ambitie om in ieder geval de berichten die naar ons doorden sturen naar underscore online dat zijn, waren er vandaag ongeveer 2000, om daar in ieder geval een reactie op te geven. Ja, want ik zag een heel leuk tweetje van een jongen die stapt in Den Bosch in en die was razend blij dat er geen forens in zaten. Dat, dat zijn de cynische meevallers dan toch? Dat er iemand in zo'n trein stapt en er was helemaal niemand. Is dat nog iets waar je dan van ah, veel succes in die lege trein... hoe reageer je daarop? Nou, meestal reageer, reageren we daar vanuit de context op van uh, uh, nou, fijn, uh, fijn te lezen en geniet van je, van je treinreis. Ja. <tijd> als uh, daar niemand met een kneepoog op terugreageert, dan weet je, misschien was het niet helemaal het uh, de juiste, de juiste haakje. Maar als we tijd hebben, dan gaan we hier wel even terugkijken naar uh, wat de mensen daarvoor allemaal hebben gezegd. Ja, maar hoe reageer je dan? Want er zijn ook, ook dingen als uh, de, de ene Karl Ulmer, die zegt hier vandaag weer keihard genaaid door jullie onvermogen tot communicatie. Wanneer leren jullie het nou eens? Hoe reageer je daar dan op? Of zo'n niet, niet vriendelijk uh, tweetje? Nou, ook op uh, dit soort niet-vriendelijke typen proberen te reageren. En dan uh, is het vaak gewoon even uitleggen waarom we het doen. Want mensen die en dat merk je nu wel, je vroeg het al, het is de eerste keer dat het zo druk is, nou hebben we natuurlijk al meerdere malen uh, dit soort situaties gehad. Dus mensen die zijn erop voorbereid. Dus uh, dankzij die, uh, die aangepaste dienstregeling is de situatie nu uh, beheersbaar. Maar het blijft natuurlijk kwetsbaar. het is ook gewoon zorgen dat de klant ook langs een beetje gevoel krijgt. Oké, okay, wat kunnen ze verwachten? Ja. En ze kunnen verwachten dat wij er zijn en uh, dat het grote deel tot onze treinen rijdt. En daarvoor is die aangepaste dienstregeling. En zijn jullie er morgen ook? Natuurlijk zijn we er morgen. Godzijdank. <laughs> <laughs> en uh, hey, misschien was jij het wel, twitterde: JPM2010. Dat is fijn, goede NS-treinreis gewenst. Beleefd ja. zij ze, hè? dat vind ik zo schattig. Ja. Gerjan, vast het wordt morgen weer een zware dag. Succes. Dank je wel. En uh, deze witte dag vraagt natuurlijk ook om een wintersliedje. Nou, op Opzetten 3FM kon je daarom jouw beste winterse classic aanvragen. 3FM, DJ Domin Verschuren, die heeft een top 3 gemaakt van al die winterse verzoekjes. En de nummer 1 draaien wij helemaal. Radio 1. Het sneeuwt aan alle kanten. 3. Op nummer 3 in die Winter Classics top 3 staat het prachtige liedje van Mumford and Sons Winter Wind. 2. No, no. En dan op nummer 2 een vrij droevig liedje. Zou ook bij de herfst kunnen passen van Damien Rice. Nine Crimes. Het is de volgende tijd. Ze me through, Het no is een crime. En ik heb no excuus. En is dat al 1. En absoluut op nummer 1 in die Winter Classics top 3 staat Winter, een prachtig bloedstollend. Mooi liedje van Tori Amos. Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, give my new boots on. I get a little warm in my heart when I think Jamie is Winter. Iedere dinsdag duik ik in de wereld van de media en entertainment en doe met Mark Poster, hoofdredacteur van de Post online. Ja. Ja, Goh, Mark, goed dat je er bent. The to is to on, on the we We, we can have a uh, the is not to find violence with violence, Een Amerikaanse de eigenlijk... ja, heel... winnares van Miss America, was ja, dit? Ja. Ik vond wel als het een beetje snel opdreunde. Hè? Het leek uit het half geleerd. Dat is ook niet zo erg. Afgelopen weekend werd Afgelopen zij gekozen. Afgelopen weekend werd zij gekozen uh, in Amerika. Uh, Overigens deze keer zonder uh, controverse. Want het is nogal gebeurd nogal dat er gekochte uh, missen zitten. De, de, de vorige winnaar is, daarvan werd dat gezegd. En hoe heet deze dame? Deze dame heet Mary Hagan. En die vindt dus die, dat er meer gun control moet komen. Nou lijkt dat een, een controversieel standpunt. Maar na de shooting van Sandy Hook is dat niet meer zo. Nee. Vindt iedereen dat? Want laten dus... we even. De, dit was afgelopen weekend. En toen dachten wij... Hé, hoezo een miss die zich uitspreekt ja, over, een... over gun control? Dat is een onderwerp, daar moeten we het over hebben. Want sinds wanneer kan, zegt een miss? eens nou, een keer iets zinnigs? Sinds een paar maanden. Want uh, in 20 december werd um, Olivia Coupo tot Miss World gekozen. En Miss World, dat was toevallig ook een Amerikaanse. En deze Olivia Coupo die vond ook dat er gun control moest zijn. Maar dat was allemaal zeven dagen na deze afschuwelijke uh, slachting... in Sandy Hook. Dus het lag een beetje voor de hand. Overigens vond dit meisje wel dat de marihuana niet gelegaliseerd moest worden. Daar horen we verder niemand over. Dat was voor de rest had ze volstrekt objecten en stomme standpunten. Maar dit komt nu door en wij pikken dit ook op. Ja. Overigens is het wel een mooi debat. Elke Amerikaan vindt er wat van. En er is ook een meerderheid ondertussen voor. Dus het is niet super uitslopend. Morgen dat of overmorgen ik... worden de, de plannen van Biden onthuld, hè, geloof ja. ik. Over, ja, maar uh, nou, ik, ik hoop dat dat goed gaat. Ja. Dat verhoopt ook eigenlijk iedereen. toch. Ja. Maar goed, laten we het over de missen hebben. Want ja. Daar heb jij, ben jij voor. Wij dachten op de redactie hè, hoezo uh, spreken ze zich daarover uit? Want, uh, want sinds wanneer zijn ze geëngageerd? Jij zegt dat is helemaal niet zo raar, want dat is natuurlijk allemaal nou, net na Newtown. Het is allemaal nep engagement. Ja. Hè? Het is dus een engagement wat, wat dan precies goed valt en wat ook keurig gerepeteerd is. En als je dat fragment wat we net hoorden, ja, dat, dat die was toch opgezegd? Hè? Was niet echt. Het kwam niet uit het hart. Het kwam misschien wel uit het hart, maar het kwam vooral uit het hoofd en vanuit uh, de papieren die ze voor zich had. Dus het is niet zo schokkend, vind ik. Ik vroeg me af: zijn de missen, een hele Miss Universe verkiezing, is, is dat op zijn retour? Bete stelt het nog iets voor tegenwoordig? Nou, in de westerse wereld niet zo. En dat heeft er vooral mee te maken dat er. Ja, internet heeft dat toch een beetje kapot gemaakt. Er zijn veel bikini-items te zien. Hè? Uh, Afgelopen week hadden we GQ Beyoncé mooiste vrouw ter wereld. Uh, een van mijn is Sports Illustrated en dan de Bikini Issue. Kun je elke dag op internet zien? Prachtige plaatjes. Vandaag uh, mevrouw Swanepoel uit Zuid-Afrika. Dus wat je daar ziet is dat het hele misgedoe, wat eigenlijk een bikini uh, uh, loopje is met een aantal vragen, dat dat al lang is overgenomen en dat dat toch een beetje een probleem dreigt te worden voor die verkiezingen... waar mannen naar keken en de moeders keken dan een Internet mee. heeft de misverkiezingen ja, ingehouden. helaas, helaas. Kim helaas. Kutter, goedenavond. Goedenavond. Uh, ex Miss Universe, uh, jij won in 2002 Miss Universe Nederland. Je hebt sinds uh, 2009 onder andere de rechter verworven om Miss Universe Nederland te organiseren. Um, en ja, en Miss World. Um, ik denk dat jij daar iets anders over denkt... dat de hele ja, Miss mis Business observatoirs. <laughs> nee. Nou, nou daar oh, bellen we ook, toch? Ja, Nee, maar dat is wel de grap, zeg maar. Dat mensen best wel de uh, bepaalde vooroordelen hebben over misverkiezingen. En dat begrijp ik ook wel, omdat mensen vaak niet zijn ingelezen in Nederland over de uh, internationale misverkiezingen. Want het droommodelfeit, zeg maar, wat jullie net hebben genoemd over die wapenvergunning. Ja, dat is al sinds jaren en dag, sinds 1951, 1952, is dat heel, heel erg al belangrijk. dat ze de mensen hun eigen mening hebben en een standpunt hebben over allerlei politieke aspecten. Ze zijn ook ambassadeur van de UN of de VN vanaf het moment dat zij met of Miss World gekroond worden. Dus ja, daar, daar zit toch wel meer bij dan dat men altijd denkt. Maar Kim, dit standpunt is toch niet dat je nou noemt ongelooflijk controversieel? Dit is toch niet dat je nou, nou denkt, wow, nou, ja, voor dit... Een... Kijk, je hebt de conservatieven natuurlijk in Amerika en die zijn uh, uh, pro-wapens natuurlijk. En ja, de, de helft van, uh, van Amerika bij wijze van is natuurlijk conservatief. Dus natuurlijk, als jij daar een standpunt in neemt wat, wat heel duidelijk is, is, dat je niet politiek correct antwoord geeft, hè, en dan, dan, dan, dan staat uh, ja, het hele volk in Amerika natuurlijk op. Ja, nou is het zo dat jij die rechten voor... Ik, heb even, ik ben even een beetje stout geweest, ik ben in je kamer van Kopenhonden gekeken. Wat doe je er precies mee? Want dat vroeg me af. Want ik zie jou daar heel veel mee over praten, maar ja. hoe, hoe ga je dat precies ja, ben... doen? Ik ben ik ben zeg maar eigenaar van de licenties, dus ja. voor Miss Universe voor Nederland en voor Duitsland en voor Miss World en Mister World en, en daarin organiseren wij natuurlijk uh, Miss Nederland en Miss Duitsland en twaalf uh, provinciefinales worden daarin ge georganiseerd en die gaan uiteindelijk naar Miss Nederland en als je dan Miss Nederland uh, bent, uh, ja, we kiezen twee missen, dus eentje voor Miss World en eentje voor Miss Universe, die gaan daarna naar de internationale verkiezingen, dus die leiden we allemaal op en natuurlijk uh, worden ze ook weggezet in Nederland uh, en en en daarbuiten op Washington of. Uh, in Monaco of wat ja. dan ook, om boek in huis. Ja. Waar die meiden moeten op komen Maar merk je niet dat dat bijvoorbeeld een blad als FHM... of de GQ en Beyoncé ziet er fantastisch ja. uit... dat dat toch wel een concurrentie van je is? Want de jongens kijken nee, daar natuurlijk naar... ik weet niet of je een november-editie hebt gezien... Ja. maar dat stond wel op de, op de voorpagina... met alle twaalf missen en binnenin... met, nou, ik geloof, pagina of dertig, 40. Dus dat is, nee, dat is, geen, dat is denk ik geen concurrent. Ik denk dat het een beetje Maar die samen... stelen dan toch al je mooie plaatjes, Kim? Die pakken dan, toch al die, pakken dan toch al die mooie plaatjes af? En dan, dan gaan de ja, jongens denken... Wat zeg je? Waarom afpakken? Ik nou ja, die hebben de... ze dat dan gezien. Ik kan me voorstellen, zeg, zo'n jongen als ik die dat dan hartstikke ja. leuk vond. Vroeger dat ik daar toch stiekem van aan te kijken. Mijn moeder zei dan iets gaan haren en ja, ja, ik, ik ook. Maar dacht van, van, ik dacht van wanneer komt naar het bikiniemoment. <lacht> dus dat, kijk, ik begrijp wat ik bedoel. Laten we, ik ja, ik ja, ben een man hè. Alleen de misverkiezing, natuurlijk, de bikini ronde. Dat is maar één onderdeel. Kijk, als je ja. een finale verkiezing hebt, dat is een maand, hè. Ja. Dat is niet alleen de finale. Ja. Dus dan, dan is de bikinironde één onderdeel van eh, nou ja, tien minuten van, van, van een maand. Dat is vrij weinig. Ik snap wat je bedoelt. Maar ja, of vind ja, je het ik stom dat dat, ik dat zo internet... eerlijk vooruit komt? Maar dat is toch een beetje wat, wat, waar het om draait. Zo, althans, zo zien de jongens dat. En dan wordt het altijd een, <lacht> grap gemaakt van: ja, er komt wel nog een moeilijke vraag, en die is dan ingestudeerd. Of vind je het stom dat het zo bot over ja, wordt? Dat, ja, dat vind ik wel stom. Ik vind ja? Het wel zelfs, ja, als je het zo stelt, dan lijkt het net. Nou, ik, zo, ik vind het niet, loopt. maar dat is toch een beetje. God, als je nee, naar het café nee, loopt, zeg je dit. Ja, ik snap wel wat je bedoelt en, en, en jammer genoeg uh, uh, ligt er dus nog heel veel werk aan de winkel uh, in, in, in Nederland om dit nog meer uh, tot ja. uiting te brengen. Maar um, um, de bikinironde is zelfs bij Miss World afgeschaft, dus die zit er niet eens in. Um, uh, vooral omdat bepaalde culturen en zo dan niet, uh, ja, niet voort zijn om bikinironde te doen. Dus daar zit je ja. helemaal niet eens in. Maar jij, dus jij zegt het is Kim, alleen... onzin dat Marcos hier zo, dat hele misgebeuren, zit maar met naar beneden, niet af, naar beneden nee. zit te praten, want dat is in ja, ja, weet je Alive wat, wat, wat het is, is dat je um, tegenwoordig, het, um, het is meer een Victoria's Secret show, als je naar Miss Universe kijkt met de bikini rond, tuurlijk is, is de bikini rond een heel spektakel, ja. maar op een andere manier als vroeger, vroeger had je natuurlijk van die, van die badpakken, die heel laag, ja. weet je wel, van die, van die ouderwetse, ja dat is tegenwoordig heel anders, ja. het wordt meer een, een choreografie, een, een choreografie dan wat anders. Maar, en met jou, en jou wel aan wel... het roer hebben ze in ieder geval uh, een dame die wel flink van want te Dat vind ik dan wel leuk. Ja, het is gewoon een combinatie van alles. En ja. beide zijn gewoon slim. En het is, het is, ja. tegenwoordig is HBO is of universitaire scholing heel belangrijk bij een mis. En dat vergeten mensen nog wel eens. Dus dan vind ik het jammer dat je dat altijd moet uitleggen als je ja, knap sorry. bent. Moet je, op, je, met je niet met Matthijs tijdse Nieuwkijk iets gaan doen met dat programma De Wereld Leert Door. Dat je daar een... Ja ja ja ja, ja, ja. Goed plan. Weet je wat, we besprek het even met z'n tweeën om tien uur. Kim Kutter, dankjewel. Doei. Leuk dat je er was. Radio 1. Het NOS Journaal. Van half tien. Met Finch. Goedenavond. Rijkswaterstaat verwacht voor morgen... geen grote problemen op de weg door wintersweer. Kan wel plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. NNS heeft aangekondigd morgen opnieuw minder treinen in te zetten. Internationale antidopingbureau WADA zegt dat Lance Armstrong... onder Ede een bekentenis moet afleggen... als hij onder zijn levenslange schorsing als sporter wil uitkomen. WADA laat het weten naar aanleiding van de berichten... over het interview dat Armstrong aan Oprah Winfrey heeft gegeven. Voor het antidopingbureau telt alleen een bekentenis onder Ede. Het conflict in Mali kan lang gaan duren. Na de militaire fase zijn onderhandelingen nodig om een oplossing te bereiken. Zei de Nederlandse, amb Nederlandse ambassadeur in Mali Maarten Brouwer op Radio 1. Hij noemt de rebellen goed getraind en goed uitgerust. En in Noord-Laren hebben Mariska Huisman en Bob de Vries de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De Vries ontsnapte 10 ronden voor de finish uit een kopgroep en kwam alleen aan. En Huisman was de sterkste in een eindsprint. En dat zijn ze de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Op dit moment is er een grote Facebook-presentatie bezig. As we speak. Uh, Mark Zuckerberg, himself en zijn vriendjes, die presenteren iets nieuws. Zometeen hoor je van Facebook-marketing-specialist Peter Mingjan. precies wat dan. Hey, BNN University hier. Wat wij doen? Nou, ik werk mee aan het Glazen Huis. Ik hielp bij de Top 2000. Ja, maar ik werk achter de schermen bij de Koen Sanders Show. Echt? denk maar niet dat jij dat ook kunt. Maar proberen mag altijd. Gaan we te piepende wandjes naar bnuniversity.nl. En meld je nu aan. YOLO. Super nice. Tot oh, je nou. Hotjes. Luc, de tweets van vandaag. Ja, waar denk je wat het over ging? Uh, lens. Um, had gekund gekund? Ja, ik weet niet. Alles werd ondergesneuwd. Letterlijk. <laughs> ja, over de ijs en zo. Gaan we straks over praten. Er is één ding die een beetje zo over het internet, over de Twitter is aan het sluimen. Sluimeren. En uh, dat is een uh, track. Van ene uh, lamme Frans. En uh, die gaat ongeveer zo. En morgen heb ik ook bij. Hey, ik zal alweer dood zijn. Maar nu nog wel een tijdje. Dus denk ik af. Ah, ik wissel het eens af. En ik deed alles, niet yep. alles. Nou, zo gaat het nog maar even door. Stef Lensing, die tweet... ...mijn voorspelling van het groe groeibriljantje van 2013... ...Lamme Frans onthoudt die naam. Jochem Muskens zegt... ...ik heb mijn carnavalskraker al gevonden. En op Ed Lamme Frans twittert hij zelf ook. Het succes overdondert hem namelijk nogal. Ineens allemaal telefoon... ...blijken er 250.000 mensen gekeken te hebben. Laat me toch slapen, zegt hij. En dat is dan midden in de dag... En inderdaad, ook Lance Armstrong wordt veel over getwitterd. Willem Vissers die is er helemaal klaar mee. Hij zegt: Het gesprek, anonieme bronnen over het gesprek, opera over het gesprek. Lance over het gesprek, het gesprek zelf. Ja. Wat een circus! En ja. dan uh, heb je nog. Heerlijk, heerlijk! Le Leon die zegt: Ik geloof helemaal niets van die verhalen die Lance Armstrong vertelt. Zo'n ex-doper kun je toch niet serieus nemen, zegt hij. Ja, <laughs> dat door, denk je. <laughs> Straks meer tweets, alleen dan over de sneeuw. Tot zo, Luc. you and me we used to be together every day together always i really feel that i'm losing. Mijn zingertje, hè, Mark? Ja, ja. ik vind het toch wel een hartstikke leuk. No doubt. No doubt, don't speak. Radio 1. Het sneeuwt aan alle kanten. Ja. Het sneeuwt aan alle kanten. Uh, te beginnen natuurlijk vanochtend met een nieuw record hè, door de sneeuw. De drukste spits aller tijden. Meer dan 1000 kilometer. lukt volgens mij op het hoogtepunt 1007. Ja, zoiets 1007. 1007. Ja. Uh, avondspits viel trouwens wel mee. V 350 kilometer vielen. Uh, ik had geluk. Ik hoef natuurlijk altijd pas uh, 's middags sneeuw heel uh, Er waren natuurlijk ook heel veel pechvogels. Dat merkten wij toen we mee gingen met Gilbert de Ruiter van de Wegenwacht. Hij ah, start niet. We zat trouw een beetje start te lopen en uh, vandaag wilde hij helemaal niks. Kijk, uh, luister maar even. Ik ga hem nu even starten. Dan hoor je al een ratelend geluid. Dan komt hij. Ja, dat klinkt uh, dat de accu-spanning te laag is. Dus uh, daar gaan we even kijken. Nou. Uh, we hebben de accu getest. Ik heb zo zeg maar, een printje van de testje van mij mee. Uh, waarop staat zeg maar, uh, advies uh, accu laden. Nou, en dat doet u door middel van rijden. En nu zei u, ik moet nog een heel stuk rijden. Dat dus moet ja, nou, dat gaat, het, dat gaat helemaal goed komen. Dan, nou, dan, uh, we doen de kap dicht en dan uh, gaan we naar de volgende. Ja, we hebben dan ook nog even Dennis Mooi van de ANWB gebeld... om te vragen wat nou het grootste fileleed was. Bij Apeldoorn uh, heb ik iets langs zien komen op de A50... en de, dat daar de vertraging op was gelopen tot zo'n anderhalf uur. En uh, ja... De, Kwam omdat er juist over dat gebied van, uh, van Nederland sneeuwbuien trokken. In de uh, delen van het land waar geen sneeuw viel. De Randstad uh, bijvoorbeeld, tenminste het grootste gedeelte van de Randstad. Daar viel het reuze mee met uh, de files. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met Van Osten. Ja, Luc. Kun jij met je lekker doorrijden? <laughs> ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Je hebt dus een nieuwe auto, daar ben ik dus heel erg blij mee. Uh, maar die heeft dus, ja, wist ik veel, achterwielaandrijving. aandrijving. Ja. En Miss World. Miss World. <laughs> Dat gaat niet zo lekker, hè, met die sneeuw. Ja, als het glad is, is, uh, ah. is achterwielaandrijving best wel vervelend. Ja. Want dan krijg je namelijk overstuur. <laughs> Ja, en, uh, en dan, maar gaat beetje, dan, dan gaat hij ja, een beetje zwabberen. Mijn motto is altijd, raak niet overstuur van overstuur. Uh, dat is namelijk nergens nodig. Je moet uh, een paar dingen niet doen, namelijk gas geven. Niet doen. Of, en als je het dan doet, heel gedoseerd, heel ja. rustig. En uh, het beste is, als je een drempel over uh, wil, iemand vragen of je even kan duwen. <lacht> ja. Want dat kom je echt niet over. Die gaat alle kanten op. Dat had ik dus vanmorgen, serieus. Ja? ja. Je stond ja. stil? Nou ja, het ging zo half, half en dan. Ja, ja. En ik met die vette bakken, ik ben hartstikke trots op. Ja. Ja, en winterbanden hoor. Dat helpt, dat uh, helpt ja. toch wel dan ik, ik, ik, ik vermoed dat ik geen winterbanden heb. Ik weet het niet <lacht> zeker, maar goed. Uh, ja. Maar als je dus iemand... Uh, ik had op Twitter gevraagd, wat moet ik doen? Ja, uh, gewoon achteruit rijden. Dat helpt ook. <lacht> ja. Dat is ook een goeie. Um, uh, gewoon heel even rustig gaan doen, hè, Mark. Hoe ben je hier gekomen dan? Heel rustig gaan <lacht> heel aan. En gaan. met welk heuveltje hebben ze geduwd? <lacht> <lacht> en wie? Ja, dat gaat echt, morgen <lacht> gaat het helemaal gebeuren, maag... want dan wordt, uh, het ja, dan wordt het glad. En dan laag, krijg je ja. de onderlagen ook nog, ja. in En dan Spijkertjes erin vannachtig. <lacht> Ik blijf morgen thuis. Uh, jij hebt nergens last van Luc? Of ben je met de fiets vandaag? Ik ben met de fiets, ja, ja. hoor, nergens last van Luc. Zelden ze een goede verbinding gehad. Nee, echt. De trein was inderdaad leeg. Ja. Hè? Wat ik al eerder dacht. Dat was een prachtige dag. Goed, Luc, jij volgt natuurlijk als onze grote Twitter-koning... de hele dag wat er zoal gezegd wordt over de files, over de sneeuw. Ja, nou ja, het ging eigenlijk alleen maar over die files. Vooral in de ochtend. Uh, Tel de cabaretier, die zegt... Uh, een ochtendspits die overgaat in een avondspits. Dat mag je gerust een hangende spits noemen. Eme, die zegt veel gehoord. nieuwsdrukte, ochtendspits ooit. Waarom worden we de rust rustigste spits eigenlijk nooit vermeld? En Theo, die houdt de moed erin. Records zijn er voor... Om te verbreken gaan we morgen met z'n allen proberen... om over die 1000 kilometer aan file in de ochtendspits heen te komen. <lacht> nou, het lage grensje was echt blij, hè? Want jij ja. had dat fragment, net John Bakker, ik heb het vanochtend gehoord. Ja. Zei: nou, hebben we hebben een record, we hebben een record. Dat is toch ja, maar hoor. ik vind als je dan toch een record hebt, dan maar liever live in uitzending. Ja, dat, dat deed daar zat ze wel op de vlag. Ik zag dat... ook op Twitter ja. mensen die zeiden, ik ga toch maar even de weg op. Want dan wil je toch instaan ja. in zo'n ja. record. Ja, nou, voor de bekende ja. weermannen van Nederland was het uh, natuurlijk ook smullen vandaag. Um, ze werden gebombardeerd met winterse foto's en dat klinkt dan zo. Uh, prachtig natuurlijk vanochtend, met alle foto's die binnenkwamen. Helaas, als je op de weg zit, in sommige delen was het druk. Hier hadden de sneeuwschuivers nog wel de ruimte. Heeft u weer- al verkeersfoto's voor ons? Zoals u achtermaal veel heeft gezien. Tips nu. Vandaag overdag de meeste sneeuw in het westen van het land. In de omgeving Den Haag. Je kunt het hier, hier zien aan het dak. In het noorden van het land valt het mee, want daar is nauwelijks sneeuw gevallen. En daar ziet het ijs er zo uit. Maar ja, dit zegt eigenlijk al genoeg. Dankzij alle overlasten, voor heel veel mensen en natuurlijk voor de kinderen, genieten vandaag. Was voor deze leerlingen in Den Haag die ijs vrij kregen. En dit is dan vanuit de lucht genomen. Je ziet het prachtig windlandschap, af en toe wat huizen tussendoor steken. Maar dit is natuurlijk ijs en dat uh, ziet er prachtig uit daar. En nou ja, zo zag het in een groot deel van het midden en het zuiden van het land er vandaag uit. Oh, op Facebook ook. Al die alleen maar foto's. Ja, het is wel leuk jongens, maar op een gegeven moment. Ja, alleen maar foto's. En de mooiste van de foto sneeuw, vond ik ja. zelf die ik tegenkwam op Twitter was van, uh, van Mark Rutte. De minister-president, Ed Min Press, is zijn Twitter-account. <lacht> en die twitterde op een gegeven moment een tweetje. En daarin zei hij, de parlementaire winterstop is voorbij. Al kleurt het Binnenhof vandaag helemaal wit. En daar zat dan een fotootje bij. En die foto is 56 keer gerietuid. is ook eigenlijk een prachtige foto. En nu vraag ik me wel af, heeft hij hem nou zelf gemaakt? Of ja. heeft hij daar een sneeuwmannetje voor nee, gemaakt? Nee, dat doet hij zelf. Dat Toch, doet, Mark? Ik denk dat hij het kan. Ja? Ik denk dat hij het kan. <lacht> ja, het is ja. een creatieve <lacht> Ja, ja. <lacht> ik, vond zelf, ik vond zelf de allermooiste foto die ik op Twitter voorbij is komen met Gerry Eikhoff. En die stond met een bommuts op die ja, man, komt, de die man de komt uit Egypte. He. Die heeft dus rampen <laughs> meegemaakt. En wordt al naar een snelweg gestuurd. Ik wist niet waar die precies stond. Ik heb de foto's zien, dus niet de tekst gehoord. Dus hij, hij zou iets zeggen: er is hier een infarct. En toen zag je achter hem auto's hard langs rijden, ja, dat vond ik mooi. <laughs> van Goed, in, in Breda was er vandaag een uh, mooi sneeuwballengevecht. Er uh, was een oproep op Facebook. Project Biggest Baddest Breda Snowball Battle. <laughs> en uh, de Facebook-pagina werd uiteindelijk zelf gesloten... omdat ze bang waren dat er iets te veel mensen op af zouden gaan komen. De organisator van het sneeuwballengevecht is Mike Engelmoor. Mike, goedenavond. Hoi, goedenavond. Was het wat, jongen? Ja, het was enorm gezellig. ja. Ja, het was uh, ja, eigenlijk tegenovergestelde van na een tijdje wat wij dachten, dat het uit de hand zou gaan lopen. Maar Breda heeft echt bewezen dat, ja, dat het gewoon kan. Hoe, hoeveel mensen? Nou ja, pak en beet zes, zevenhonderd. Zes, zevenhonderd. Koek en zopie begrijp ik, was er ook bij? Er was ook koek en zopie, <lacht> dat hebben wij uh, ja, helaas niet zelf kunnen regelen, maar het is uh, uiteindelijk uh, toch uh, voorbij gekomen. Maar ja, het was geweldig. En toen één groot gevecht. Uh, en ja, jammer dat we zaten op de redactie, we moeten er naartoe, fantastisch. Uh, jammer ja. dat we er niet bij konden zijn. Maar ik begrijp dat je een beetje bang was, het liep een beetje uit de hand op Facebook. Hè? Er kwamen iets van, 1200 aanmeldingen. Ja, op Facebook uh, liep inderdaad een beetje de spuigaten uit. En kwamen inderdaad richting de 12, richting 1400 deelnemers. En ja, dat is nooit onze intentie geweest. Het met, idee was om met een stel vrienden sneeuwballen te gaan gooien, maar dat is compleet geëscaleerd. Was je bang voor haar toestanden? Moeten we dan vragen? Ja, ja dat vind ik ja, heel politisch gezien ja. Maar de treinrijden niet. Dus. Ja, aangezien de studenten van Breda had ik wel het gevoel dat het goed zou komen. Maar evengoed, het, ja. het was nooit de planning geweest om het zo ontzettend groot te doen. Maar er waren er dus een paar honderd op af. Wat was je, je beste bal? Waar heb je iemand het hardst geraakt? Nou, ik heb persoonlijk eigenlijk maar vier, vijf ballen gegooid. Ik oh. <laughs> ben eigenlijk de hele tijd gewoon bezig geweest om te kijken hoe mensen zichzelf aan het maken waren. En ik heb er wel ondertussen aardig wat ontvangen. <laughs> Goed, je zit dus helemaal onder de blauwe plekken. Voor herhaling vatbaar morgen? Nee, nee, nee. Dit, dit zijn van die dingen dat, uh, ja, dat moet je niet te vaak doen. En ja, dat is gewoon leuk voor een keer. Ja. En ja, dat zou... Nee, dat moet je niet dat nog een keer doen. Dat doen we niet doen. nog een keer. Biggest, baddest, Breda snowball battle dus met een paar ja. honderd man. Het was mooi. Dankjewel, Mike. Graag gedaan. De koningen van de wegen waren vandaag natuurlijk de sneeuwschuivers. De hele dag reden zij af en aan om, uh, nou ja, de sneeuw te schuiven. Reden genoeg om aan een bestuurder te vragen hoe zijn dag was. Nou, mijn dag ziet eruit als sneeuwschuiver dat ik s morgens uh, wakker gebeld word. Dus je bent in één keer wakker. Snel een aankleden, brood pakken. En dan zo snel mogelijk hierheen spullen erop houden. Zout halen en dan kunnen we gaan beginnen. Ja, de eerste keer als je, als je, als je moet schuiven, en ja, breed. En uh, hoe gaat het? En gelijk niet weg. En, uh, en dat soort dingen. En doe ik het goed. En, maar ja, het gaat allemaal vanzelf. En uh, mensen houden goed rekening met je. Dus uh, veel al uh, duim omhoog. Dat zie je toch wel heel veel. Ja, soms zijn mensen die parkeren even een beetje beroerd. Maar ja, dat is het kwestie van toeteren. En dan komen ze naar buiten. En dan hebben ze ook wel weer uh, respect voor je. Ik ben vanmorgen om uh, kwart voor vijf bed uitgebeld. En uh, nou moeten we nog een keer. Na een rondje duur drie, vier uur. Dus uh, reken maar uit. Ja. Hoe lang we nu op de benen staan en nog een minuut pauze gaat. Ik denk, als je, dat heb ik. Als je achterom kijkt en het is mooi schoon en iedereen kan doorrijden. En dat, is, uh, dat de wegen zwart zijn en de rest eromheen wit. En dat geeft je wel een goed gevoel. Ja. Het stikte van de sneeuwschuivers. Toch besloot het CBR om uh, een, een aantal rijexamens af te gelasten. Uh, om um, precies te zijn, bijna 1800. Er waren er nog een paar die wel doorgingen uh, en een paar gelukkige mensen daarbij bijvoorbeeld rico Derks, die haalde zijn rijbewijs en wij vroegen wat hij daarvan vond natuurlijk is het niet zo leuk want je denkt meteen dat je dat je angstig om te zakken omdat het veel, uh, veel lastiger is rijden je moet overal veel voorzichtiger zijn uh, reacties waren inderdaad vooral van wauw dat jij met het weer hebt kunnen afrijden wordt goed gefeliciteerd ik denk wel dat iedereen een keer in de sneeuw heeft moeten rijden om uh, uh, met lessen heb ik het dan vooral over om een beetje aan te voelen wat het verschil is tussen normaal autorijden en door snel rijden. Ik denk dat het toch wel vaker wordt onderschat, want je glijdt echt je glijdt super snel uit. Maar ik kan denk ik echt niet beter rijden dan iemand die gewoon uh, in de zomerricht moet afrijden. Ik denk dat ik echt net zo goed heb gereden. Rico Derks heeft het gehaald, dus wat, wat zei jij nou, Mark? Nou, er is een prachtige tweet vandaag uitgegaan van Ionica Smeets. Dat is, de, die, dat is een meisje dat in een volksland wiskunde meisje stukjes schrijft. En oh ja. die heeft het vorige uh, record, uh, moest zij afrijden, het was... 8 februari 1999. En ze slaagde. Toen werd het dus afgepakt. Oh. Dus zij is een van de mensen. Ja jongens, te veel zielig. En ze heeft daar vandaag heel veel over getweet. En ook gezegd dat ze daarna gratis. En nog een keer toen is ze wel geslaagd. Maar waarom is het afgepakt? Nou omdat ze is toen geslaagd. Maar dat, dat, dat, dat heeft ze vandaag getweet. Is dat diploma dus afgepakt. Kennelijk omdat je dan niet kan rijden. Omdat je maar een, een half Nee, nou, uh, nou, Je gaat een heel deel langzaam ja, de, natuurlijk. De glijder af. Het <laughs> was een mooi verhaaltje wat ze vertelde. Gaan we nog naar één man die alles weet. Piet Paulusma, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Goedenavond. Hoe gaat het verder? Hey. <laughs> Piet, hoe gaat het vannacht met de sneeuw? De sneeuw, ja. Nou, die sneeuw. Er ligt nog wat een gebied met wat sneeuw over het oosten van Nederland. Deels over het zuiden van Nederland. Dat, uh, dat is aan het mijn woord, uh, mijn eigen naam te gebruiken, aan het verpieteren. Dan komen er nog een aantal sneeuwbuien en buitjes vanaf de Noordzee het land binnen. Ja. Die zullen vooral de kustgebieden en de kustprovincies aan doen. En die lijken wat af te nemen zodra ze boven land komen. Maar er kan nog wel eens wat sneeuw uitvallen. En wat betekent dat voor morgen? Dat betekent voor morgen dat er morgen... Ochtend denk ik, nog wel wat sneeuw valt in het zuiden-zuidoosten. En dat er morgenochtend nog altijd glad, gladheid is. Want kijk, die sneeuw die ligt er wel. Maar uh, die sneeuw die kan ook uh, nog altijd wel wat gladheid uh, brengen. Oh, zeker als het vandaag wat, wat, wat nat is geweest door, door zout hmm. en gaan we door. En uh, de nieuwe sneeuwbuien en buitjes in de kustgebieden en kustprovincies. die kunnen ook plaatselijk nog weer gladheid brengen. Dus blijf gewoon oppassen. Oké, okay, oppassen Piet, Piet, dus. Piet, jij komt uit Friesland. En als ik je luister, denk ik altijd aan de oost toch? Ja. Gaat zeggen. Gaat het gebeuren? <laughs> Zal ik je één ding vertellen? Ik woon aan nou de Alstede de route. De baltsootte de lag vandaag nog helemaal open. Die gaat vandaag dicht. Maar als wij nu pittige sneeuwbuien krijgen, dan hebben we, we een probleem vergeet. voor de grote mm. vaarten. Maar die lagen vandaag allemaal nog open. Mm. Dus nee. we hebben nog even 14 dagen vorms nodig. Nou. Mm. Jammer. <laughs> nou, we doen ons best. <laughs> ja, best. Schouder is, is eronder, jongens. Piet Paulus, maar gaan eens aan het werk, man. Ja. <laughs> Zorg dat die toch komt. Dankjewel, Piet. Hoi. Uh, oppassen, dus nog morgen. Wordt nog glad. En snel bellen, gooi. Kevin de Graal, not over you. Dreams, that's where I have to go. To see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you.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 Well Kevin de Gras, not over you. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNN today. In het hoofdkantoor in Menlo Park, vlakbij San Francisco was vanavond grote, een grote Facebook bijeenkomst. See What We Are Building heet die Met uh, de hoogste baas Mark Zuckerberg hemzelf als presentator. Facebook-kenner Peter Minkjan, goedenavond. Goedenavond. Wat heeft Zuckerberg daar verteld? Uh, nou, Zuckerberg heeft uh, de lancering van een zoekmachine aangekondigd. Vertel eens meer daarover. Wat voor soort zin? Nou zinnen? ja, uh, anders dan bij Google, waar je webpagina's kan zoeken... kun je nu op uh, Facebook Graph Search, zoals we het noemen... kun je alles zoeken wat ooit met jou gedeeld is op Facebook. Oké, okay, leg eens uit. Uh, nou ja, kijk, wat, wat Facebook heeft en wat de eigenlijk de waarde van het hele netwerk is, is de eigenlijk het netwerk van connecties tussen personen, pagina's en alles. Mm -hmm. En dat kun je nu allemaal bezoeken. Dus je zou kunnen bijvoorbeeld kunnen zoeken uh, vrienden van je vrienden die nog single zijn en die in Amsterdam wonen. Handig. Jezus. ja dat, ja, dat is een ik heb opgeschreven van dating, maar yeah. eh, je zou kunnen zoeken naar restaurants die mijn vrienden leuk vinden, uh, cafés in Londen die mensen leuk vinden die uit Londen komen. Uh, dus foto's het is een genomen zijn op bepaalde locaties. Oké, okay, een zoekmachine binnen Google die zoekt onder jouw eigen vrienden en je geeft zelf aan on binnen onder. Binnen Facebook. Binnen Facebook. Sorry, binnen Facebook. Je geeft zelf aan onder wie jij wil zoeken. Ja, je geeft ja. dus eigenlijk aan en alle connecties die er de, de ja. mogelijk zijn binnen Facebook kun je, dan, uh, kun, je, kun je zoeken. Maar dat kan nu nog niet dan? Als ik nu op iemand zoek... Dan kan ik nee, ja, ook dat even dat kan kijken alleen wat... persoon Al, per persoon zelf. Je... Ja. ja, dus je kan uh, uh, van je vrienden kun je bijvoorbeeld zien welke boeken ze leuk vinden, welke pagina's ze leuk vinden, waar ze werken, waar ze vandaan komen. Dat kan straks allemaal veel gemakkelijker. Dus je kan alle foto's doorzoeken, bijvoorbeeld alle foto's die je in het verleden hebt geliked, uh, foto's die genomen zijn op bepaalde locaties, foto's die je vrienden hebben gemaakt op bepaalde locaties. Dat kan allemaal veel gemakkelijker, straks op één plek. Klinkt leuk, klinkt goed, maar bij Facebook zit er altijd wat achter. <laughs> Nou ja, uiteindelijk is Facebook net zoals alle andere online bedrijven uh, erop gericht... om zoveel mogelijk gebruikers aan zich te, te, te, te binden ja. en daar geld aan te verdienen. Ja. Maar is dit iets waar adverteerders misschien ook nog eens iets aan hebben? Nou, uh, er zitten op dit moment nog geen advertenties in... maar die komen er ongetwijfeld later echt wel bij. Ja, ah, Kom op, als je restaurants hebt en, en favoriete plekken... dan staan daar toch mensen omheen. Ik neem aan dat Mark Zuckerberg niet gek is, dat hij dat wel heeft bedacht. Nee, absoluut. Dit kan een enorme goudmijn zijn voor, voor Facebook. En daar zit nu bijvoorbeeld Google zit dan met Google Maps als je naar een restaurant zoekt. Ja, ja. Daar staan ook allemaal advertenties tussen als Facebook dat ook lukt. Maar het is dat toch het gewoon het een commerciële actie dan? Je, doet, je praat er heel goed over en leuk en dat geloof ik ook meteen. Maar het is toch het, het monetizen, zoals dat zo mooi heet, geld verdienen aan dat verkeer. En aan dat bij elkaar harken. Ja, inderdaad. En wat is daar mis mee? Helemaal niks. Ik ben daar een groot voorzonder van. Ik, ik gun jullie het beste. Maar dat, dat is dan toch de ware reden? Maar, ja, ja, ja, absoluut. Uh, iedere zaak uh, die, die, die probeert klanten aan zich te binnen. Dit doet Facebook ook Wa daarom natuurlijk. Waarom komt dit nog niet, Peter? Uh, nou, ze zijn hier een, een tijdje mee bezig. Maar ze hebben iemand, uh, een, een medewerker, Las Rasmussen van Google, hebben zich aangebonden. Die vroeger Google Maps en Google uh, Wave gemaakt. Mm. Dat is trouwens helemaal mislukt, Google Wave. Maar die is dus overgestapt naar Facebook. Aha, ah, ah. dus die, weet, die kent het verdienmodel. Die weet hoe je bij Google zoekt. En die denkt, dat gaan we nu ook bij Facebook doen. Ja, inderdaad, dat ja. klopt. ja ik zie Mark bedenkelijk kijken. Nee, ik, oh. ik vind... Maar het ja, het, het, het ja, probleem van Facebook had... is toch dat, dat er te weinig geld heeft verdiend met al dat verkeer. En he, ze gaat het nu een soort Google-laagje in Facebook bouwen, als ik het een, een beetje begrijp. Klopt nou ja, ook? kijk, het dit is, dit is, dit is niet beter dan Google, maar het is anders dan Google. Je, het kan uh, vragen, geven op vragen die die Google helemaal niet kan beantwoorden. Dus nou ja, iedereen, het probleem was er bij ja, Facebook... dat ze, dat ze met mobie, sinds mobiel... verdienen ze gewoon niet zoveel meer. Of bijna niks, want daar zie je geen advertenties. Is dit dan de manier waarop ze wel gaan verdienen? Nou, dat zou uiteindelijk wel kunnen. Ze zijn ondertussen wel druk bezig om geld te verdienen op mobiel. Want 20% van hun advertentieinkomsten... komt daar al vandaan. Maar dit is wel een manier waardoor ze geld kunnen verdienen. En ondertussen hebben wij er misschien ook nog wel wat aan. Hè? Ja, inderdaad. Ik trap er bedrijf. zo in, joh. Geen probleem. <laughs> Peter, Mikjan, dankjewel. Oké. BNM Today Willemijn Veenhoven Laatste woorden als eerste ontwerper Hans-Urmink Hey Willemijn, uh, afgelopen vrijdag hadden wij de show en dan denkt iedereen natuurlijk, dat heeft hij gehad, dan kan hij op zijn lauwen rusten Maar niets is minder waar, de stress is hoog want we beginnen met ons seizoen En dan, ja natuurlijk, sneeuw Allemaal in de file vanochtend. <tus> en weet je wat, het was de perfecte sneeuw voor een sneeuwballengevecht. Wat maakt het uit dat je er lang in de auto vindt? En dan pornos der Bobby Eden. Hoi Willemijn. Ben ik net geland in een prachtig mooi met een heerlijk pak sneeuw bedekt Nederland? Omdat ik aankomend weekend op de Kamasutra beurs hoor ik iedereen alweer klagen. Nee, als je op de Noordpool in een Iglo woont en die de opwarming van de aarde aan het smelten is, waardoor je elke vorm van privacy kwijtraakt, dan mag je klagen. Geniet er lekker van! Juist, de laatste woorden we proberen. Canto Ostinato. Roemrucht, geniaal, eeuwigdurend. Het meesterwerk van de onlangs overleden componist Simeon Ten Holt. Vrijdagavond in brands met boeken, bewonderaars, kenners en canto-pianist Jeroen van Veen in de studio.